Poedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen nieuwe ministerposten in het kabinet. Zo komt er een minister voor Klimaat en Energie, een nieuwe plek bij natuur en stikstof. En een staatssecretaris voor toeslagen en douane. Op 10 januari moet het nieuwe kabinet op het bordes bij de koning staan. Wie daar komen te staan is nog niet bekend, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. We weten gewoon nog niet precies wie waar terechtkomt. Behalve één plek, dat weten we wel. Dat is het torentje, het ministerie van Algemene Zaken. Dat gaat opnieuw naar de VVD, want de grootste partij. En we weten wie daar de komende jaren in zal huizen. Dat is Mark Rutte, premier nog steeds. Vert Grapperhaus komt niet terug in het nieuwe kabinet, heeft hij net laten weten. Hij was nu minister van Justitie en Veiligheid. Een coronademonstratie die komende zondag in Amsterdam zou zijn, is verboden. De gemeente denkt dat die niet netjes zal verlopen. Dat is niet zo gek, want de organisatie had aangekondigd dat ze de regels willen overtreden. Ook zijn er volgens de politie signalen dat er mensen willen rellen. Waarschijnlijk heb je al gemerkt dat het niet echt koud is. In Arsen in Limburg hebben ze zelfs een record te pakken. Daar is de 15 graden aangetikt. Nog niet eerder werd die temperatuur tussen kerst en oud en nieuw gemeten in ons land. En de oliebollen, sterretjes en de oudejaarsconferentie. en bubbels natuurlijk. Mocht je voor oud en nieuw nog geen flesje koud hebben staan, let dan even op. Want verslaggever Danny Simons deed een klein onderzoek hier bij een wijnboer vlakbij Maastricht. Deze wijn wat hier bijvoorbeeld in zit, die gaat voor de mousserende wijn gebruikt worden. Hier achter staan nog twee tanks. Ik krijg er dorst van. Goed zo, ik ook. In Frankrijk heet het champagne, in Spanje cava. Je hebt de seks in Duitsland, je hebt de prosecco's in Italië. En wij noemen het gewoon moeserende wijn uit Nederland. Ja, kies dan vooral zelf wat je zelf lekker vindt. De bruut wil zeggen dat hij dus droog is, dus met weinig restzoeter. Oké, okay, dus je moet dus ook een beetje letten op de, op de benaming. Ja. Dus bruut betekent droog? Droog, dan heb je demi-sec, dat is half en sec, dat is echt zoet. Heb ik het weer nog. Opnieuw is de kleurtint grijs vandaag. Soms valt er wat regen, vooral in het noorden. Het is 10 tot 15 graden en het waait flink. Morgen meer van hetzelfde en het blijft droog met oud en nieuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is mijn Zwaan van de AMB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Ville tussen Aalsmeer en Knoop en Batoevedorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Goedemorgen, Walter. Goedemorgen, Gert. Na dit uh, mooie nummer van Boudewijn de Groot... ga jij een tipje van de sluier oplichten... voor wat betreft de gemeentelijke activiteiten. Want... Oh, was dat de link? Ja, leuk, ja. hè? Ja. Dat noemen ze een bruggetje. Heel, heel mooi bruggetje, Gert. Ja. Maar ik kijk, ook, ik kijk ook even terug. Want vorige ja. week Zeker. Hebben, we een, hebben we een speelplek... Uh, tussen de Jacob's Katstraat en de Van die, die voldoet weer aan het, uh, veiligheidseisen...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 Rolling Stones met Time Is On My Side, ook niet in de top 2000. Mars. En daarvoor, um, Meisjes van 13 Paul Vervliet, ook niet in de top 2000. Waar is het nummer gebleven in Rolling Stones? Time Is On My Side, dat was volgens mij uw eerste grote hit, hè? Nee. nee. Wat was dat dan? Satisfaction, denk ik. Of uh, Get Off nee, My get Cloud. Of, uh... Was die voor Time Is On My Side? Ja. ja, van... ja, ja. Oké. Okay. Ah, nou ja, ik ben geen Rolling get Stones. Ready. Get ready? Ja. Yeah.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 Uh, onze Rolling Stone deskundige is over mij, Maya Kop. <laughs> maar we gaan nu uh, iets heel anders doen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de Gloria. In de Gloria, in de Gloria. Hier ja. de gloria. Ja. Piep, piep! Hoera! Uh. Je bent te laat met je muziek, Tim. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Er staat je je iemand je te zwingen achter je de je microfoon. Je ja.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 Dat uh, de volgende keer beter. Ja, maken we maken er weer een groot feest van. <laughs> hoe is het om na de kerstjarig te zijn? Want ik denk dat iedereen... Niet nou, niet zo fijn hoor. <laughs> nee, want nee. vorige week hadden we iemand die was uh, vlak voor kerstjarig... en die had dat ook zoiets. Van nou, van mij had dat niet gehoeven. Nee, nee, maar ja goed, dat, uh, ja. dat is nooit, zo. Het is nooit leuk geweest. En ik ben niet de enige, want ik heb nog een, uh, een tweelingbroer. Oh, bent de tweeling? Ja. En wie is de eerste?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 Hopen we volgend jaar weer een hele fijne dag met heel veel mensen. Zal wel lukken hoor. Laten we daar wel vanuit gaan. Okay. Positief blijven. Nou, dank u wel voor de okay. interview. Joep. Daag. Goed. Daag. Daag qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche, de l'homme auquel j'appartiens. een groot un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux mourir, Oh.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 Zoek voor jou in het stof van de wereld.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 In het kader van ons uh, Frans kwartiertje hoorden we eerst natuurlijk uh, Piaf met La en Roos. En daarna Lisbeth Lisbeth met Laat me niet alleen. Een nummer van Jacques Brel natuurlijk. De overeenstemming is dat ze geen twee in de top 2000 staan. Ja, dus maar daarmee... het zijn alle nummers natuurlijk. Hè? Dit, ja, uh, ja. Maar het is toeval. Nee, waarom? Nee, La en Roos was wel toeval. Ja, omdat het door de jaren ja. is uitgekozen. Een goede keus. Nee, we hebben een beetje gestuurd, hè. We zeggen, ja. het mag ook niet in de top 2000. <laughs> ja. En zo kom je dan toch uit Ma Marjan Weber, hè, uiteindelijk? Ja, daarom. Ja. <laughs> ik bedoel maar. Koor. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk om jou op deze manier aan de lijn te hebben. hè. Het is wat anders, hè? Ja. wil je me wel, wel vaak belt. <laughs> ja, maar ik moest veel weten, hè.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 ...dan uh, ja, was hij wel eens een, een, een korreltje zout nodig. <laughs> maar hij zei altijd van ja, dan kunnen mensen een reactie schrijven aan de krant... ...en dan schrijven we weer een verhaal erover. De dan twee ja. keer aan. <laughs> Zijn pen was soms in azijn gedoopt, had ik wel eens de indruk. Ja, maar dat had wel een beetje te maken met mensen die uh, ja, zich op een bepaalde manier gedroegen...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 Want anders zou zijn rug op de klappen. Hij liep ook helemaal voorover. Ja, het helemaal krompied, Ik wil je nog herinneren. En um, ja, toen is hij dus uiteindelijk Aan een nieuw ontsteking is hij overleden. Maar ja, ik kwam hem natuurlijk regelmatig opzoeken. En dan vertelde hij altijd tegen mij. Ja, dan moet je die kop, die moet je zo maken. En je moet dat en dat schrijven. En uh, je moet eens daar en daar vragen. En het was heel interessant. Daar een beetje mij de... Uh, ja, en ik dus van het vak uh, eigenlijk bijgeleerd. Ben jij ook journalist geweest dan? Ik heb uh, jarenlang voor de kant geschreven. Ja, oh, dan. kijk eens. Nou, Cor heeft heel ja, veel hoedanigheden uh, hoor. Ja, ik zie hem altijd in het buitenland maar. <laughs> ja, ja, ik ja, even niet. Maar uh, ik heb uh, de hele tijd een rubriek ook gehad in uh, de Zandvoort uh, In, in de, oh. de Zandvoorten was dat zo. Ja. Zandvoort Nieuwsblad was dat toch?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 Ja, ik heb uh, een stukje gevonden van. Uh, ja, de, vo uh, eigenlijk de voorloper van uh, het Zandvoors Museum. En het was toen het nog. Uh, ja, het cultureel centrum was. Ja. En we. En we al water. Kijk, vroeger toen die radio dit begonnen was, in 1990, 89, zo'n beetje.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 Wij zijn een keer een ochtend geweest daar. En, uh, ik heb een aantal van die opnames nog bewaard. Hoe heette die mevrouw die toen uh, aan het roer stond van het cultureel centrum? Ja, ik zat te denken, was die mevrouw. Uh... Ik, ik was hier toen nog niet in ieder geval. Ja. Maar goed. Ik heb de naam vergeten, maar die mevrouw uh, die is er ook. En die gaat nog eventjes in op uh, hoe het cultureel centrum is, is ontstaan. Oké. Okay.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 Ik doe mijn best altijd. Ja, dat, natuurlijk niet zo goed als wat wij hier te laten uh, horen. Ja, Dankjewel, ja, Gert. Dankjewel, Gert. Tim heeft ja. een uitstekende muziekkeuze. Dat ja, ik, ik ben ook door koor opgeleid, dus ja, Wat ook, wil je. Ook door koor <laughs> opgeleid. Nou ja, dan, dan, dan, dan houdt het op nu. Hebben <laughs> jullie het al gehad over het programma van de Krochten van, van Tim? Nee, daar wou ja. ik je nog voor gaan bedanken, maar graag. Ligt het nog een keer toe, ja. Geweldig.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 Uh, die zijn tot nog toe uh, allemaal verwerkt op een uh, webpagina van de website. Nee, en kan ik daar ook uh, dat geweldige... Niet van, Kings. Nee. Uh, niet van de uh, kinks. Fantastische avond. Nee. Uh, <laughs> waarin uh, de kinks uitgebreid werden behandeld. Die komt ook op die website uh, voor? Uh, maar als je goed geluisterd had, dan had ik gezegd... De wortels van de nederzok. Ik weet niet dat de, <laughs> de kinks ook nou het Nederland te maken hebben. Maar dat weet ik hey. niet. En zou ik jou vertellen dat in 1963 de kinks... Een toertje maken door Nederland. Ja, nou ja, als het uh, toen de uitzending uh, gemaakt had kunnen worden... met uh, een interview tegen de voorbanden... dan is het nog steeds niet een wortel van de Nederlanders. Nee, dat, <lacht> dat dan weer niet. Hé, maar kort voordat we over muziek beginnen... dan is het ja. programma afgelopen. Ja. We gaan zaterdag luisteren. Goedemorgen Zandvoort. Jij gaat het mooiste van brouwen, waarvoor dank. En Ben en jij gaan het aan elkaar praten... En ik ben ook heel benieuwd naar uh, nogmaals Bramsteinen... en vooral ook Wilfred Tapers. Hé, hey, Cor, bedankt. Succes. En we spreken elkaar. Hé, hey, bedankt. Hoi.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 Maar wie heeft die boodschap opgenomen eigenlijk? Het is met de burgemeester opgenomen. Ja, maar wie heeft het opgenomen? Zandvoort Insight? Technisch gezien? Nee, dat is uh, Erik Koning van de uh, Beach Promotion. Ah, oké. Okay. Die heeft het die op... ook uh, de, de filmpjes maakt op de ondernemersavond bijvoorbeeld. Oh bij ja, de natuurlijk. Ja. Ja. Leuk. Ja, zeker. Uh, we kijken nog even naar de uh, terugblik op de roodreactie. Hier hebben we toch weer uh, een mooi bedrag opgehaald. Ruim 2000 euro. Dat uh, is overhandig aan de diakonie van de Agatakerk. Um, dan blaad ik nog even door. GroenLinks is als eerste naar buiten gekomen met het verkiezingsprogramma. Ja. 2022-2026. Dus daar hebben we aan gaan uh, voor besteden. Um, en die staat inmiddels ook op standvoortkies.nl? Zeker, zeker. Ehm... Ja. Um,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 ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een volgende.